Haat heeft geen kleur. Een hoorspelbewerking in twee delen van Wessel Ebersoons roman Divide the Night, door Dieter Hirsberg. Vertaling: Carina Meidam. Regie: Ad Leupler. Eerste deel. Wat doen we hier? Shhh. Ik wil naar huis. Wacht, ik ben moe. En ik heb honger. Ik ook. Kijk eens aan. En hou dan je mond dicht. Ik wil naar huis. Wie je hier thuis nou, joh. Er is niks te eten. Dat draag je toch niet als een klein kind. En hou je mond dicht. Er staat iemand. Er staat niemand. Ja, er staat iemand bij het huis. Er De... is niemand. Ik geef je een klap hoor. Als je niet stil bent. Wacht hier. Waar ga je heen, Sissy? Blijf hier. Ssst. Kijk eens naar dat huis. De deur staat open. Ik, ik ga wat te eten halen. Nee, Sissy, blijf hier. Joh, het is een restaurant. Ze zijn allemaal druk bezig aan de voorkant. En, en, en achter bewaren ze hun voorraden. En daar staat de deur open. Ik ga wat te eten halen voor ons. Nee, blijf hier, Sissy. Kun je die mensen dan niet vragen of ze ons wat te eten geven? Sukkel. Het zijn toch blanken. Die geven ons niks. Ik ben bang. En ik heb honger. Shishi. Ik ga. Shishi. Alsjeblieft, lieve heer. Alsjeblieft. Staan blijven. Oh. Ik weet dat je er bent. Achter die dozen. Kom tevoorschijn. Ik wil geen moeilijkheden. Ik hou niet van mensen die moeilijkheden maken. Kom tevoorschijn. Lieve Heer Jezus, alstublieft. Lieve Heer Jezus, alstublieft. Maak dat hij weggaat. Maak dat hij weggaat, alstublieft. Lieve Heer, lieve Heer. Ik tel. tot drie. Eén. Twee. Alsjeblieft, meneer. Mijn broertje en ik. Ik, ik wou alleen maar. We hebben honger. Alsjeblieft, meneer, alsjeblieft, alsjeblieft meneer, lieve meneer. Ah. Alsjeblieft, lieve meneer. Wat is er? Ik heb nu geen tijd. Wat is er daar binnen aan de hand? Ik probeer je een half uur op te roepen. Niets. Zou je dan nu alsjeblieft willen komen? Rosa, ik ben bezig. Judo! Ik kom al. Wat gebeurt er daar eigenlijk allemaal? Psychoanalyse. Die jongen is al 2,5 uur binnen. Weet je hoeveel patiënten er in de wachtkamer zitten? Nee. Drie. Mevrouw White, mevrouw Atkins en mevrouw Rosenkovic. Die mankeren niets. Die jongen daar binnen is ziek. En, en zijn moeder vraagt dan al anderhalf uur wat je met hem uitvoert. Niets. Hij slaapt. Wat? Ik heb je toch gezegd dat hij ziek is? Hij ligt al tweeënhalf uur te slapen. En daarvoor laat je mevrouw White, mevrouw Atkins en mevrouw Rosenkovic wachten. Zou je me alsjeblieft kunnen vertellen wat ik tegen ze zeggen moet? Dat ze moeten wachten. Of een andere keer terugkomen. Andere keer terugkomen? Joodle! Waarom maak je die jongen niet wakker? Hij mag nu niet gewekt worden. En wat moet ik tegen zijn ze moeder zeggen? Zeg maar dat ik later met haar zal praten. Joodle! Ik heb nu geen tijd meer. Ik moet naar de jongen toe. Wat is er gebeurd? Niets. Rustig maar... Nu word je heel langzaam wakker. Ja, je bent hem in mijn spreekkamer, niet bang zijn. Er is niets met je gebeurd. Wat is hier aan de hand? De Wat doet u met mijn kind? Hij heeft geslapen. Ik heb hem gehypnotiseerd. Gehypnotiseerd? Het heeft hem goed gedaan. Hm? Hij voelt zich een stuk beter. De behandeling zou een half uur duren. U heeft mij tweeënhalf uur laten wachten. U kunt de behandelingsduur echt beter aan mij overlaten. Ik zal... Brengt u uw zoon aanstaande dinsdag weer hier, hè? Ja? Zelfde Hier plek. zal ik hem zeker mee brengen. Dat zal u zo moeten beslissen. Mijn man en ik nemen de beslissingen. Mijn zoon komt hier niet meer. Nou, kan toch alstublieft. Bent u, u even in de hoek gaan staan alstublieft? Huh? Zo. Goed zo. Hoe voel je, Graeme? Goed, meneer Gordon. Hmm, hoofdpijn of zoiets? Niets, meneer Warden. Mooi. Ik wil graag dat je de volgende week weer bij me komt. Zou dat gaan? Ja, meneer Warden. Goed. Ja. Wil je een ogenblikje hiernaast wachten? Hmm? Ja. Ik moet nog even met je moeder praten. Ga maar. Tot ziens, meneer Warden. Ja, tot ziens, Graham. Zo. <klaars> Heeft u gezien dat hij heel anders doet? Ja. Ik geloof... Uh, zijn handen trillen niet meer? Ja, hij is rustiger geworden. Maar hij is nog lang niet beter. Ik moet hem nog vaak zien. Eigenlijk moet ik ook met u en uw man praten. Met mijn man? Die zal hier nooit komen. We zullen zien. En Het, uh, het spijt me dat ik zo bot ben geweest. U heeft u zo'n veelnarigheid bezorgd. Het hangt van u af of hij geholpen kan worden. En laat u hem zelf beslissen of hij volgende dinsdag hier wil komen of niet. U kunt nu al naar huis gaan. Tot ziens mevrouw Robert. Tot ziens. Oh, dag, dag, mevrouw. De dames zijn weggegaan. Mooi. Ja, maar Joedon... Komen wel terug. Ze vervelen zich toch maar... Zij ja, er zijn nog meer psychotherapeuten in Pacto. er zijn nog veel meer aan het tangen. Zij betalen hun rekeningen tenminste. Zo, voor vandaag houden we hem niet op. Oh, uh, er zit nog iemand. Een man uit Johannesburg. Een vreemde figuur. Wij is hier voor het eerst. Uit Johannesburg? Hm? Waarom komt hij dan bij mij? Wil je hem spreken? Uh, ja. ja, natuurlijk. Laat maar binnen. Vooruit dan Ik ben Jules Gordon. Ik heet het. Ik kan u. Uh, geen hand geven. Oh ja, ja. Uh, gaat u zitten, meneer Oké. Okay. Hallo. Hey. Hey. Wat kan ik voor u doen? Ik heb. Uh, moeilijkheden met mijn zaak. Mm -hmm. Die. Uh, die zaak waarover je altijd in de krant leest. Hmm, wat voor moeilijkheden? Nou, dat wordt, uh, wordt bij me ingebroken. 27 keer hebben ze bij me ingebroken. Jongeren, zwarte. 27 keer. In hoeveel tijd? Binnen twee jaar. Ik, uh, ik wil geen moeilijkheden. Ik hou niet van mensen die moeilijkheden maken. Ik ben een vredeliefend man. Als, als ze mij met rust laten, dan is alles in orde. Maar als ze weer inbreken in mijn café, dan zie ik ze dood. Heeft u alles eens op, uh, op een inbreker geschoten? Nee, ik, ik wil geen moeilijkheden. Ik hou niet van mensen die moeilijkheden maken. Het, het, het, het, het, het zijn dieven, dieven, zeiden die jongeren. Je, je moet je eigen domme beschermen. En had ze, had ze al moeilijkheid vragen, die kunnen ze niet krijgen. Ja. Heeft u wel eens iemand geraakt, meneer Weinsman? Mijn broer... Mijn broer is vermoord. Doe wie? Hoe moet ik dat weten? Jeugd? Zwarte? Ik, ik ben die man waar je altijd over leest in de krant. Hoe werd uw broer vermoord? Ze, ze, ze, ze, ze hebben ze hem in elkaar geslagen in zijn eigen huis. Hebben ze hem in elkaar geslagen... Ik heb, ik heb hem een dag na zijn dood gezien. Maar hij, hij, hij, hij was on, onherkenbaar. Denkt u zin? Ik kon mijn eigen broer niet eens meer herkennen. Zo verminkt was hij. Ja. Was u erg aan uw broer gehecht? Ja. Hmm. Ja, we, we deden alles samen. Hij hield me in de zaak. In het café. We, we waren altijd samen. En uh, waar staat uw café? Hilbro. beneden de Hilbro. Bent u vanuit Johannesburg hierheen gekomen? Dus dat, uh, dat café dat altijd in de krant staat vanwege al die, al die inbraak. Het heet de Twin Sisters Restaurant. Ik, uh, ik heb een tweeling, hè, want daar ze uh, helpen mij in de zaak. Ja, maar heeft, heeft u dan geen uh, alarminstallatie? Ik hoor ze. Ik hoor ze komen, dat tuig. Ik, ik slaap licht, ik. ik ben vreedzaam melk. ik kan me verdedigen als het moet. Slaapt u in de zaak? Wij wonen boven de zaak. Ik, Laat de deur naar de opslagruimte open. Dan hoor ik ze wanneer, wanneer ze binnenkomen. Wij ik hoor ze altijd. En af en toe schiet u op de indringers? Ik heb nooit beweerd dat ik niet op ze schiet. Ik ben een vredelieve man. Hij kan me verdedigen. Heeft u nooit iemand geraakt, meneer Maasjoen? Ik, ik, ik help de politie. Maar blij dat ik ze helpen kan. Toen die politiepost in de buurt nog was... Toen, toen kwam ik daar vaak op de vloer... De agenten mochten, maar ze, ze, ze noemen hem de mannen, John. ik probeer dieven bezig te houden totdat zij er zijn. Uh. <coughs> Meneer Weisman. Uh. Bent u Joods? Uh, niet meer. Nee, niet meer. Sinds ik volwassen ben heb ik dat opgegeven. Ik uh, voel me niet Joods meer. Ik, ik ben gewoon Zuid-Afrikaan. Ik, ik ben patriot. Patriot, ik probeer mijn plicht te doen als, als, als goed te gaan. Heeft u, heeft u luiken voor de ramen? Luiken? Ik kan me geen luiken permitteren. Ik <lacht> ben toch niet rijk? Mijn café is niet groot. Wilbro is geen rijke buurt. Ik heb veel geld moeten spenderen aan advocaten. Er is niemand, niemand hoor, niemand die mij helpt. Ik heb weer de schulden moeten steken. Waarom zou ik geld moeten uitgeven vanwege die jongeren? Dat is toch niet eerlijk. Ik kan er toch niks aan doen dat ze op het verkeerde pad zijn. Ik wil alleen maar rust. Ik wil geen moeilijkheden. Ik hou niet van mensen die moeilijkheden maken. Meneer Waitsman, waarom bent u naar mij toegekomen? Hm? Ik had geen keus. Ik... Ik moest hebben het me bevolen. Wie heeft u dat bevolen? Kolonel Jordaan van de politie. Ik zie niet in waarom ik de hulp nodig heb. Als, als, als, als, als, als, als, ze, als ze mij met rust laten, dan zijn er ook geen moeilijkheden. Ik stel voor dat u morgenavond terugkomt en elke avond daarna. Voorlopig wil ik u graag een dagelijks zien. Kan dat? Ja. Mooi. En dan neemt u deze week... ...s morgens en s avonds... ...steeds twee van deze tabletten. Ja? Wat zijn dat voor tabletten? Ze helpen u ontspannen. Maar u moet goed begrijpen dat ik geen moeilijkheden zoek. Ik, ik probeer de mensen te helpen. Mm. Soms help ik onbemiddelde zwachten. Mijn, mijn vrouw organiseert partijtjes voor arme kinderen. Vijf gepensioneerde bejaarden krijgen elke dag een gratis maaltijd in mijn zaak. Ik hou niet van moeilijkheden. Ik hou niet van mensen die moeilijkheden maken. Als, ja, als u nou deze tabletten inneemt, meneer Weinsman, zult u zich gauw beter voelen. Die inbraken hebben u nerveus gemaakt. Mm. Komt u morgenavond? Ja. Uh -huh. ja. Tot ziens, meneer Gordon. Ik kan u uh, helaas geen hand geven. Geef niet. Tot ziens, meneer Warsman. Uh, met Gordon. Kunt u mij doorverbinden met kolonel Jordaan? Moment, alsjeblieft. Ja, nu. Jordaan? Met Jordaan. Ah, uh, joedel hier. Zeg, Freek, wat voor man stuur je mijn nou allemaal op een dak? Johnny Wijsman. Dat is een aardige oude baas die mensen doodschiet. Ach, Wil jij het dossier Wijsman even halen? Oh, ja. Yeah. Goed, waar gaat het eigenlijk over? Uh, Johnny Weisman heeft de afgelopen tien jaar acht mensen doodgeschoten. Allemaal zwarte, op één uitzondering na. Hmm. Allemaal inbrekers die het op zijn zaak gemunt zouden hebben, weer op één uitzondering na. Ja, maar heeft hij daar nooit voor terecht gestaan? Te nee, de officier van justitie heeft alweer op één geval na de zaken gesiponeerd. <laughs> maar hebben ze hem nooit aangeklaagd? He? Acht mensen overhoopgeschoten? Nee, het draait allemaal om de Criminal Procedure Act... Iedereen heeft het recht binnen redelijke grenzen geweld te gebruiken om zichzelf en zijn bezittingen te beschermen. Ja, de doden van mensen noem jij binnen redelijke grenzen. De inbrekers kwamen altijd s'nachts en ze waren meestal bewapend. Wanneer ja. iemand probeert jou te vermoorden, is het niet meer dan redelijk als jij probeert hem dood te slaan. Dan probeerden ze hem werkelijk allemaal te vermoorden. Maar bijna nooit getuigen. Kijk het dan naar een dossier. Dank je wel, Wil jij een sigaret hebben? Oh, graag, ja, dank je. Ja, ja. Uh, dit hier is het meest recente geval Sissy Abrahamse, 14 jaar. Op vrijdag de 6e, dus negen dagen geleden... in de opslagruimte van Wijsmans zaak, doodgeschoten. Twee schoten in de buik. Toen de patrouillewagen kwam... had ze een twee pond zware hamer in de hand. Is het geval nog niet afgesloten? Nee, nee. De behandeling door de officier vindt plaats op de 22e, dus over twee weken. Uh, het is niet nodig alle dossiers tot in details te lezen... Komt komt steeds op hetzelfde neer. Weidsman hoort s'nachts geluiden in zijn zaak. Hij gaat naar beneden, betrapt een inbreker, die met een hamer of iets dergelijks bedreigt. Weidsman lost in het donker een waarschuwingsschot. En toevallige is dat bijna altijd dodelijk. Ja, zo gemakkelijk gaat dat. Hè. Dat kind, meisje, had mogelijk een medeplichtige. Er is een getuigenverklaring van ene mevrouw Sinclair. Zij beweert dat ze vanaf haar balkon een band toegezien heeft. Ja die zich bij de zijdeur van Wijsmans opslagruimte ophield. Toen er geschoten werd, rende hij weg. Mevrouw Sinclair heeft toen de politie verbindt. Ja, die, de omgeving is die s'nachts goed verlicht. Nee, nee, het is totaal maar donker. donker. Hoe kan mevrouw Sinclair dan midden in de nacht een zwarte inbreker gezien hebben? Die stelt ze natuurlijk zo vertek mogelijk op. Ja, dat vragen wij ons ook af. Ja. En er komt namelijk nog bij dat het zicht op Wijsmans zaak van haar balkon af... nogal belemmerd wordt door een grote boom. Desalniettemin weet ze bij hoog en bij laag dat ze een band toegezien heeft en wel een volwassen man. Wij hebben het zevenjarig broertje van het dode meisje gevonden. Hij was samen met haar van huis gegaan. Hij wachtte in de buurt op zijn zusje, die in de opslagruimte eten wou halen. En waar kwamen ze vandaan, dat meisje met die broer? Wonen in de buurt. Hun moeder is prostituee, vader onbekend. Moeder ligt in het ziekenhuis, verkeersongeluk, zoals dronken. En niemand keek naar de kinderen om. Ze hadden al twee dagen niet gegeten. De open deur van Weizmans opslag moet een grote verleiding voor ze geweest zijn. Zeg maar, was de deur open? Terwijl er zo vaak bij hem wordt ingebroken. Ja. En als je het mij vraagt, heeft hij die deur expres opengelaten. Om inbrekers te lokken. Treft zeker een methode. In een buurt als Hillbrow leven genoeg arme zwarten die een open deur niet kunnen weerstaan. Ik ben ervan overtuigd dat Weizman een hinderlaag lag. Maar ja. We kunnen natuurlijk niets bewijzen. Heb je hem daarom naar mij toegestuurd? Nee, ja. Die man is niet goed bij zijn hoofd. Nee. Maar wettelijk kunnen we hem niks maken. Geen rechter zal een blanke café-eigenaar veroordelen... die in zijn eigen zaak een zwarte doodschiet. Nee, ik zie maar één mogelijkheid. Jij moet hem genezen. Zorg dat hij ophoudt met die smerige praktijken. Mag ik de dossiers meenemen? Als jij dat nodig vindt. Nou oh, ja. Er staat niets bijzonders in. Bijna steeds dezelfde gang van zaken... Eén keertje hebben ze hem ter verantwoording geroepen en toen kwam hij er nog goed af ook. Dat is die uitzondering waar ik het over had. Het slachtoffer was geen Bantu, maar een indier. Hij werd niet doodgeschoten, maar alleen verwond. Het was geen inbraak, maar een verkeersongeval. Dat in een handgemeen gemeen onderaarde. Deze zaak past niet in het rijtje. Daarom neem ik aan dat hier geen sprake was van opzet. Eens even kijken. Hier is de verklaring van de gewonde bestuurder in de Rassam Ready. Ik oh. uh, uh. reed in mijn auto over Sid Street. Snelheid ongeveer 50 kilometer. Mijn vriend Singh reed mee. Hier, daar. Nee, is me verder. Uit de zijstraat schoot plotseling een auto recht voor mijn wielen. Ik raakte zijn zijkant. Twee Europese mannen stapten uit. Eén van hen, ah, meneer, meneer Weitsman begon te schelden. Hij stompte me door het zijraam. Ik stapte uit. Hij sloeg mij opnieuw. Ik probeerde me te verdedigen. Toen sloeg die andere blanke mij. Verder kan ik me niets meer herinneren. Wie was die andere blanke? Een zekere Jansen. Weidsman schoonzoon. Politieman. De andere Indier. Is dat ja, ja, ja, Randa. Randa. Ja, ja, ja Randa Naido. Werd door Wijsman in het been geschoten met een revolver. Wijsman en Jansen verklaarden dat de twee Indiërs agressief werden. Ze moesten zich verdedigen. Maar deze keer geloofde de officier niet. Wijsman werd veroordeeld tot een geldstraf van duizend rand. En de helft zou hem worden kwijtgescholden... als hij bereid was zich onder psychiatrische behandeling te stellen. Ja, ja. En op grond van die voorwaarden heb ik hem toen naar jou toe gestuurd. Ja. Maar voor zover ik kan zien is het allemaal al een tijdje geleden gebeurd. Hè? 13 april 1973. ja. Natuurlijk heeft niemand zich toen druk gemaakt over die voorwaarden. Wijsman is nooit naar een psychiater geweest. Maar er was nog een voorwaarde, lezen we. Oh ja. Uh, bij deze ongeschikt verklaart een vuurwapen te bezitten, rechtsgeldig voor de duur van vijf jaar. Vijf jaar. Dat wil zeggen. Een kleine zeven weken geleden is het verbod opgeheven. Oftewel. Hij mag weer een geweer hebben en binnen zeven weken schiet hij weer iemand dood. De kleine Sissy Abrahamsen. Inderdaad. En in die vijf jaar dat hij geen wapen in zijn bezit mocht hebben, heeft hij niemand gedood? Jawel, half jaar geleden nog. Maar niet met een vuurwapen. Een dronken man liep plotseling voor zijn auto. Een zwarte neem ik aan. Dat was in elk geval dronken. Nou, ja. De officier heeft een onderzoek ingesteld. Tjonge, Acht mensen in tien jaar. En jullie doen niets? Hè? Helemaal ja, niets? Ik heb het toch naar jou toe gestuurd? Ja, maar nadat hij acht mensen heeft vermoord. Ik kan niets doen in dit geval. Wij hanteren de ongeschreven wet dat een eigenaar een inbreker die op zijn erf komt mag neerschieten. Zolang de eigenaars blank en de inbrekers zwart zijn. Jij bent de enige die er wat aan kan doen. Dit is geen geval voor de politie, het is iets voor de psychiatrie. Ja, nou, voor een normaal mens is het allemaal nogal onvoorstelbaar. Hè? Als jij het niet klaarspeelt, moort hij door. Of hij wordt zelf de gazen genomen op een kwai dag. Hij had toch een broer die door Zwarte doodgeslagen is? Heeft hij dat verteld? ja. Klopt het niet? Daniel Weidsman stierf aan een hartaanval. Er waren geen sporen van geweld van buitenaf. Hij stierf in zijn eigen bed, in zijn eigen huis, een doodnormale dood. Ah, en Weidsmans vrouw. Is zij zijn medeplichtige? Ach, ik weet het niet. Ze heeft nooit een verklaring afgelegd. Ze sliep altijd wanneer er iets gebeurde. Ze slaapt diep, in tegenstelling tot een man. Alleen zijn schoondrone heeft een keer zijn verklaring ondersteund. toen bij dat ongeluk. Ja. Uh, wat heeft Weidsman aan zijn handen? Freek? Hij heeft uh, koud vuur in onze ledematen. Handen en voeten. Uh, kennelijk is er iets niet in orde met zijn bloedsomloop. Ja, ja. Vrede hem levend op. Voor zover ik weet raakt hij om de paar maanden een vingerkootje of een teen kwijt. Ik zou kunnen zeggen dat ze hem centimeter voor centimeter amputeren. En hoe lang heeft hij dat al? Jaar of tien. Dus ongeveer sinds hij begon te moorden? Ja, mogelijk bestaat er een verband. Maar daar weet jij meer van dan ik. Jij bent, zoals ik al zei, de enige die nog iets kan doen. Men heeft mij uitdrukkelijk verboden me nog verder met de zaak bezig te houden. De onderzoeken zijn afgerond. Kan je eens beloven dat je honorarium betaald wordt. Dat is mijn idee. Ja, als de zaak je niet aanstaat, mag je voor de eer bedanken. Neem het je niet kwalijk. Maar de man is geen sieraad voor ons Afrikaners. Vandaag of morgen komt er een zwarte en schiet hem dood. Denk je zin hoe ze hem moeten haten. Hij is zo langzamerhand een soort symbool geworden. Ja. Nou, geef me hier die dossiers. Mooi zo. De beste. Dank je. Je hoort ervan. Hoe gaat het met u, meneer Weisman? Uitstekend. Ik... Uh... Ik dank God dat hij ons ook deze dag gespaard heeft. Gespaard voor wat? Ik zei vanochtend nog tegen mijn vrouw. Ik zeg, wat is het toch een wonder dat hij ons steeds gaat overnadigen. Ik, ik dank God voor elke dag dat hij ons spaart. Ik, ik ben de Heren voor veel dingen dankbaar. Uw broer werd niet gespaard. Ze hebben mijn broer vermoord. Ik heb zijn lijk gezien. Doodgeslagen hebben ze hem. Voor het rand. Als ik bij mij gewoond, dan was dat niet gebeurd. Woonde hij niet bij u? Nee, hij had een woning vlak bij de zaak. Hij had bij mij moeten wonen. Ik bescherm de mijne. Mijn vrouw en mijn dochters is nooit iets overkomen. Ik pas op ze. Niemand komt ze tegen. Ik, ik zorg voor hun veiligheid. Ze weten dat het kind de vader niet mag afvallen. En de vader het kind niet. We horen bij elkaar. Zo wil de heren dat. Meneer Weidsman, door wie wordt u bedreigd? U ziet overal gevaar. Zodra ze de deur uitgaan, zijn ze alleen. Niemand bekommert zich om ze. Niemand komt ze te hulp. Ik heb toch zelf gezien hoe mensen door koffers overvallen werden. En niemand doet iets, behalve ik. Ik help een ander. En ik help de politie. Ik probeer altijd andere mensen te helpen. Nou, bent u nooit door iemand geholpen? Ik ben in staat mezelf en de meiden te beschermen. Als ik de deur uit moet, zorg ik dat mijn schoonzoons thuis zijn. Dan staat u er dus toch niet alleen voor? <laughs> ik heb vrienden. Ik heb goede vrienden. Daar zitten ook mensen bij. En wij blijven elkaar trouw. Wij handhaven de orde. Wij houden kaffers aan op straat. En vragen nog hun persoonsbewijs. En als ze dat niet bij zich hebben, dan brengen we ze naar de politiepost. En als u dan toch vrienden heeft, waar bent u dan bang voor, meneer Weisman? S'nachts, s'nachts ben je alleen, dan is er niemand. S'nachts zwerven ze rond die koffers die alles willen hebben en er dan niks voor doen. Maar waarom roept u de politie niet als u een inbreker hoort? De politie, politie is toch te ver weg. Die zijn nooit in de buurt wanneer je ze nodig hebt. Ik ben op een boerderij opgegroeid. Midden in het Bantuland, volkomen afgelegen. Ik heb geleerd mezelf te beschermen. Hmm. Zijn het altijd zwarten die moeilijkheden geven? Nee. Nee, ook blanke jongeren. Vlegels. Die gaan te veel met die zwarten om. Die mogen te veel. En daardoor raken ze op een slechte pad. De jeugd wordt niet streng genoeg opgevoed. Ik. Ik ben streng opgevoed. Daar kan mijn zuster u meer over vertellen. Woont die ook bij u thuis? Nee, die woont in Melbourne. Mm -hmm. <clears throat> Heeft u. Uw dochters streng opgevoed, meneer Weisman. Ik waak over hen. Ik laat er samen zijn traat niet op. Ik pas goed op mijn meisjes. Was uw vader boer? Ja. Ja, mijn vader was een goed man. Hij heeft me streng opgevoed. Deed u altijd wat uw vader zei? Je mag je vader nooit verlogen. Hij was een goed man. Ik heb veel aan hem te danken. Meneer Weidsman. Ik zou willen dat u vaak bij me komt. Ik wil u graag heel vaak zien. U hoeft niet bang te zijn. Hier hebben wij geen moeilijkheden. Hier kunt u zich volkomen veilig voelen. Sluit uw ogen, meneer Ontspan Ontspant u zich. Er is hier niets om ongerust over te zijn. U bent moe. Geef toe aan die moeheid. Maak u zich geen zorgen. Laat alles van u afglijden. Voel u vrij. Voel de warmte die door uw lichaam stroomt. Voel die ontspanning als een bevrijding. Geef toe aan die bevrijding. Al uw spieren zijn slap. Ademrustig. U bent helemaal ontspannen. Ontspannen. Nu gaat u terug in uw verleden. Houd uw ogen gesloten. Adem regelmatig. Uw borst gaat regelmatig op en neer. U gaat terug. Vertel me wat u ziet. Ja. Hm? Ik, ik moet... Terug. Ik moet terug. Ik kan het niet in de steek laten. Hij heeft me nodig. Wie heeft je nodig? Ik moet terug. Met wie praat je? Wie is er bij? Uh, Alicia. Ik moet... Uh... Uh, ontspannen. Adem rustig. Nu ga je nog verder terug. Je bent zeventien. Johnny. Je bent weer thuis. Rustig ademen. Kijk om je heen. Wat uh, zie je? Vertel me. Wat je ziet. Ik zie... Mama. Ze is aan het werk. Ze... sorteert de... de baksbladeren. Dan... dan is er ook bij. Ze sorteren... hun vingers... En vuil, heel vuil. Hun nagels en handpalmen zijn zwart, helemaal zwart. En wat doe jij zelf? Waar ben je? Ik, ik ben in de schuur waar mama en Dennis sorteren. Ze zijn helemaal moe. Den valt bijna in slaap. Wat doe jij in die schuur? Sorteer jij ook? Ik... Ik heb mijn deel gedaan. Ik, ik ben moe. Ik... Ik heb mijn deel gedaan. Ik, ik ben klaar. Ik, ik ben zo moe. Ik ben klaar. Met wie praat je? Ik ben moe. Ik ben moe. Ik ben zo moe. Ja. Vader. Ja, ja. Ver, ver, ver, rustig, ja. rustig. Wees maar kalm, er kan niets gebeuren. We gaan nog verder terug. We gaan heel ver terug. Verder. Nog verder, steeds verder. Je bent acht jaar, Johnny. Huh? Maar je bent thuis. Je vader is bij je. Je bent samen met je vader in de kamer. Je bent acht jaar. En met je vader alleen thuis. Vertel me wat je ziet. Wat zie je? Je vader komt naar je toe. Hij komt naar je toe. Hij komt dichterbij. Hij loopt heel langzaam. Hij komt dichterbij. Steeds dichterbij. Hij staat voor je. Hij steekt zijn hand uit. Hij trekt zijn hand weer terug. Hij keert zich om. Hij loopt weg. Hij loopt steeds verder weg. Hij is weg. Nu gaan wij terug naar het heden. U heeft weer uw eigen leeftijd. Als ik u wakker maak, bent u alles vergeten. U herinnert zich niets meer. Nu ga ik u wakker maken. Als u tot drie hebt geteld, wordt u verkwikt wakker. U kunt zich dan niets meer herinneren. Niets van wat er de afgelopen tien minuten is gebeurd. Eén. Twee. Drie. Wat <kluziek> uh, Mijn broek is nat. We hebben een klein ongelukje gehad, maar dat geeft niets. U kunt een broek van mij lenen. Ik zal u de badkamer wijzen, dan kunt u zich verschonen. Ik heb me bevuild, zo ja, is... Ja. Hoe is dat nou gebeurd? Kleden u zich in de badkamer nog even, meneer Weitsman. Daarna kunnen we verder praten. Ik moet, ik moet weg. Ik, nee, ik, ik ben bevuild. U, u kunt beter iets, ik, iets, ik, eerst ik, iets schoons aanleggen. Ik, ik moet weg. Ja? Kleden u moet... zich toch eerst om, meneer Weitsman. Ik kan niet langer blijven. Goed. Goed, goed, goed, goed. Heeft u nog van die tabletten die ik u gegeven heb? Ja. ja niet dus ze regelmatig, hè? Ja, ja, ja. Kunt u morgen om dezelfde tijd terugkomen? Ja, ja. Het is in uw eigen belang dat u komt. En als u niet naar mij komt, dan kom ik naar u. Ja, ik moet, ja? ik moet nou echt... En maakt u zich weg. geen zorgen, we zullen uw probleem oplossen. Ja. Mevrouw Atkins heeft gebeld. Ze is niet boos meer. Zo, oh, goed. Hm. nou, goed. Oude taart. Ze wil morgen aan terugkomen. Dat kan niet, dan kom meneer Wijsman. Oh, die schijnt je nog altijd interesseren. Het is een interessant geval, ja. Hmm. Blijkbaar deel jij je patiënten in soorten in. De interessante soort en de oninteressante soort. Hoe <lacht> moet ik ze anders indelen. Hmm. Helaas ben jij nooit geïnteresseerd in de soort die betaalt. Heb je de rekeningen van de afgelopen maand op de post gedaan? Uh, ja, ik... Ja, ik geloof. Nee. Ik kwam ze toevallig tegen op je bureau, onder stapels oude papier. Geen wonder dat geen mens betaalt. Sorry, ik doe ze morgen meteen op de bus. Heb ik al gedaan. Wat uh, mankeert mevrouw Atkins? Rosa, die vrouwen mankeren niets. Tenminste, niets wat een trap onder hun achterste niet even goed zou kunnen genezen. Ze vervelen zich. Dat is hun probleem. Ze zitten thuis, geven theepartijtjes, partijtjes We hebben een huis vol dus ze hoeven niks meer te doen. Navelstaren en naar kwaaltjes zoeken. Andere bezigheden hebben ze niet. Het zijn parasieten. Ze zouden ze de militaire diensten moeten sturen of zoiets. Judo. Ja. Wie kan dat zijn? Wacht maar, ik ga maar even. Oh, goedenavond. Meneer Gordon? Uh, ja. Ik ben kapitein Dippenaar. Uh, dit is Atulant Marijs. Uh, heeft u even tijd voor ons? Oh, politie. Ja, natuurlijk. Komt u binnen. Hierin alsjeblieft. Dank u. Zo, dit is de woonkamer. Gaat u even zitten. Zo, wat uh, kan ik voor u doen? Wij denken dat u ons kunt helpen. Als u wilt. Ja, Voorzelfsprekend. Als gevangenispsycholoog is het mijn plicht de politie te helpen. Niet Juist, u bent gevangenispsycholoog. Maar u heeft toch ook een eigen praktijk? Een paar patiënten. Goedenavond. Goedenavond, mevrouw. Oh, dit zijn kapitein Dippenaar en adjudant Marijs. Uh, Wilt u een kopje koffie? Nee, dank u. We willen graag het een en ander met uw man bespreken, mevrouw. Ja, gaat het lang duren. We staan op het punt om aan tafel te gaan. Ik geloof van niet. Wat een hoop boeken. Net als bij de communisten. Pardon? Oh, maakt u zich niet druk. Wij weten natuurlijk dat u geen communist bent. Bent u hier gekomen om een boek te lenen? Ik vraag me af of u ze allemaal gelezen heeft. De reden van onze komst, meneer Gordon... Ons is ter oren gekomen dat de heer Weidsman door u behandeld wordt. Klopt dat? Waarom vraagt u dat? Dat doet er niet toe, meneer Gordon. Is hij uw patiënt of niet? Helaas kan ik uw vraag niet beantwoorden, heren. Als psycholoog verstrek ik principieel geen inlichtingen over patiënten. Ik vraag niets over hem. Ik vraag alleen maar of hij uw patiënt is. Ja, maar dat mag ik u nou net niet vertellen, kapitein. Zo komen we niet verder. Dit doet me denken aan het geval Majola. U wilt ons dus niet helpen, meneer Gordon? Helaas ben ik daartoe niet in staat. Het is een kwestie van beroepsethiek. Ik weet zeker dat u dat begrijpen zult. Er zijn soms belangrijker dingen dan beroepsethiek. Ja, het spijt me. Goed dan. Tot ziens, meneer Gordon. Goed aan uw vrouw. Tot ziens. Ook zal oh, het er geen moeite. We komen er wel uit. Wat is er de hand? Dat moesten ze van je? Oh, inlichtingen uh, over een patiënt. Ja, ja dat heb ik maar... gehoord. Ze waren van de veiligheidsdienst, Joedel. Ja. Zulke figuur wil ik niet in mijn huis hebben. Wie wel? Waarom zei ze dat? Over communisten. Nou, ze willen me aan de tand voelen. Intimideren. Dat is zo hun manier van doen. Denk je dat ze terugkomen? Je hoeft niet bang te zijn, Rosa. Ze kunnen ons niks maken. Rustig nog maar, maar. Ik ben bang, Joedel. Hoe heette die keelt? Dippendijk een Marijs. Wat wilden ze? Nou ja, ze willen me uithoren over Waardsman. Oh. En verder dan de bekende duistere dreigementen. En ze noemden een naam. En die zegt me niks. Dat is Muntu Muntu Mayola. Die liet ze dan zogenaamd langs de neus wegvallen. Muntu Mayola. Ja. Ken je hem? Ja, wel eens van gehoord geloof ik. Ja, Mimi, ik heb wat bescheiden nodig uit de archiefje. Ja. Uh, wil jij even kijken wat wij over ene Muntu Mayola hebben? Nee, Moontoo, ja. Uh, breng me zijn dossier, als dat tenminste bestaat. Ja, dank je. Als ik me goed herinner, dan wordt hij gezocht door de veiligheidsdienst. Ze beweren dat hij een paar van hun mensen vermoord heeft. Een terrorist? Hmm. Hm? Maar wat heeft hij met Wijsman van doen? Zou hij hem koud willen maken? Niet, geen idee. Oh, de heren hebben dus geen open kaart gespeeld. Nee. Typisch de veiligheidsdienst. Zorg dat je ze kwijtraakt. Met dat soort is het kwaad kersen eten. Bedankt, Nimi. Mm. Uh, oh, een kopje koffie zou er in ingaan, hè? Nee, nee, dank je niet. Voor, nee, niet voor mij. Nee. Oh. Eén koffie graag. Goed. Dan gaan we nu eens kijken wie die Maiola is. Ja. Nou, erg dik is dat dossier niet. Ze eens voor. Ja. Uh, Muntu Maiola, geboren in... 1935, de Hammans Transvaal. Vader was een Anglikaanse dominee. Kijk eens aan. Broer Kwame Maiola, 1977. Terroristenproces. Veroordeeld tot levenslang Roppeneiland. Ja, ja, ja, we komen in de buurt. Wat staat er over hemzelf in? Moment, moment. Uh, broer Albert Maiola, ook wegens terroristische activiteiten veroordeeld... in gevangenschap gestorven. Uh, ja ja. ...Muntu Majola's ja. arbeidsverleden ja. aanvankelijk kantoorbediende. Later fulltime werkzaam voor Black Social Endeavors. Totdat die organisatie in 1977 verboden werd. Klopt, ja. Dat gebeurde trouwens tijdens hetzelfde terroristenproces waarin zijn broer veroordeeld werd. Black Social Endeavors? Dat is een kerkelijke hulporganisatie voor. ja, armlastige zwartels, zoals het heet. Ja, hoe dan ook. Majola ontkwam, ging ondergronds werken. Hij is bevriend met de volgende bekende communisten. Uh, ja. Oh, onder andere Bill Hendricks. Is dat niet een vriend van jou? Nou, het was een vriend van mij, ja. Hij heeft de vriendschap verbroken. Ja, ja. Nou, ja. Hm. Gezocht wegens moord op politieluitenant Walter Bradfield en adjudant Willem Lessing. Ah, een politiemoordenaar. Ga ja, eens verder. Zijn er geen details bekend? Beide slachtoffers zaten in het politieteam dat zich bezighouden heeft met het verhoren van. Mayola's broer Albert. Ze hebben geprobeerd Muntus' verblijfplaats uit Albert los te krijgen. Ja, we weten nu waarom ze hem zoeken. Ja, maar wat heeft dat nou met Wijnsman te maken? Ik zie geen verband. Maiola moord uit wraak. Misschien doet hij het tegenwoordig niet alleen maar uit uh, familievragen. Bedoel je dat de veiligheidsdienst zich zorgen maakt over Weinsman? Maar Vergeet niet dat zijn zware bij hen in dienst is. Wat zeg je? Ik dacht dat hij bij jullie zat. Ook bij ons hebben ze hun mannetjes, als je begrijpt wat ik bedoel. Nou, ik uh, weet genoeg voor ik. Bedankt. Goed. En uh, pas goed op jezelf. Sorry dat ik zo laat ben. Is uh, meneer Buitenman er al? Nee, mevrouw Rosemkovic is er. Oh, laat niemand wachten. Hallo, uh, met restaurant 62 ers Met wie spreek ik? Zou ik de heer Weitsman van u kunnen krijgen? Nee, die is er niet. Met wie spreek ik? Is hij dan misschien thuis? He heeft hij ook boven telefoon? Nee. Hoe naam? Mevrouw, hoe Ja, ik de moet de naar Johannesburg. Weg. Vanwege die man? Ja, hij zit op opkommendagen. Hij is gevaarlijk en hij is mijn patiënt. Ik voel me verantwoordelijk voor hem. Ik moet weten wat hij uitvoert. Ja, Jodel, als, als die mannen terugkomen terwijl je weg bent... Ach, je, waarom zouden ze? Er is toch geen reden voor? Ik wil Nee, Rosa, dit is je eigen b, huis. B, Doe nou niet zo hysterisch. Ik ben voor 12 weer thuis. En mevrouw Rosenko Ja, maak maar een nieuwe afspraak. En niet bang zijn, ze komen hier terug. Doe de deur op slot. En als er wat is, dan, dan bel je Freek maar. Kan me nauwelijks voorstellen. Nou, tot straks. tot straks. Goedenavond. Is de heer Weidsman aanwezig? Nee. Waar moet u het voor hebben? Ik kom graag even spreken. Is hij echt niet thuis? Was u dat vanmiddag aan de telefoon? Ja. Bent u... Ik ben Judel Gordon uit Pretoria. Ja, ja. Uw man had een afspraak met mij, maar hij is niet komen opdagen. Ik maak me zorgen om hem. Wie weet is er iets met hem gebeurd, hè? Zorgen? Om Johnny? En u komt helemaal uit Pretoria me dat te vertellen? Ja, weet u echt niet waar uw man is? Nee. Ik weet het niet. Kan ik misschien een boodschap doorgeven? Heeft u een glas limonade voor mij? Limonade? ja. Ja. Alsjeblieft. Dank u wel. Geef aan de tafel zitten voor het geval uw man toch nog komt. Ja, maar neem een man. Ja, van lid, van lid. Goeiedag, is deze stoel bezet? Nee, nooit. Gaat doe gang Dank u wel. U bent niet van hier, hè? Huh? Rotbuurt het hier. Vroeger was het beter. Tegenwoordig woont u bijna geen blanke meer. Steeds meer zwart, Hugo. Wat hebt u hier te zoeken te vragen, Mark? Oh, uh, ik had een afspraak. Met een dame? Nee. Woont u hier in de buurt? Ik heb een winkel hier. Hmm. dat is ook geen vetpot. De meeste verdien ik nog aan de sterke drank. En heeft u ook last van inbrekers? Inbrekers? Hij nee, tegenwoordig niet meer. Ik heb rolluiken en een sirene. En sindsdien gaat het tuigel ergens anders jatten. En heeft u een uh, vuurwapen dan? Hoezo? Nou, ik heb gehoord uh, dat er in deze buurt vaak moeilijkheden zijn. Moeilijkheden? Oh, tussen blanken en de zwarte bedoelt u? Ja. Niet zover ik, zover ik weet, nee, nee. Die zwarte doe je niks. Ze hangen overal rond, maar ze doe je niks. Alleen meneer Weidsman heeft problemen. Uh, kende u Sissy Abrams? Dat meisje dat... Uh... Ja, dat het ja. Nee, nee, kende ik niet, nee. Van gezicht misschien, maar ik let niet zo op zwarte. Zij laten mij met rust en ik laat hun met rust. En natuurlijk zou ik het prettig vinden wanneer ze ergens anders gingen wonen. In mijn huis willen geen zwarte. Ze kunnen zeggen wat ze willen, maar ze blijven anders dan wij. De hele buurt is naar de knoppen sinds ze hier zijn. Geen normaal mens komt hier nog wonen. En in hun kiezel komt het tuig. Ik ben maar een eenvoudige belastingbetaler, maar. Heb je ooit al eens gehoord dat een van die zwarte belasting betaalt? Die werken toch allemaal zwart? De meiden gaan de baan op. En de regering doet niks. Die, die rijke lui hebben er geen last van, hè. Die hebben hun privéscholen. Maar mijn kind moet in hetzelfde lokaal zien als die zwarte. Nou, ik vraag u, is dat nou rechtvaardig? Hm. Heb je van? <tus> Meneer Gordon, ik hoef niet meer te komen. Ik ben in de behandeling geweest, ik ben bij u geweest, ik meneer, hoef niet meer. Meneer, ik ben een keer bij u geweest en dat is genoeg. Niemand heeft gezegd hoe vaak ik behandeld moest worden. Kan ik u eventjes alleen spreken? Nee, nee. ik ben bij u geweest, ik ben mijn verplichting nagekomen. Waarom laat u mijn man niet met rust? Hey, u kunt ons niet zomaar lastigvallen, we zijn geen rijke lui. Wij moeten werken voor ons onderhoud. Hé, man kon onmogelijk twee keer per week op en neer naar Pretoria. Laat ons toch met rust. Ja, ik ik maak er niks, ik ben behandeld. Ik ga naar een ander. Gisteravond, gisteravond had ik een koffer kunnen neerschieten, maar dat heb ik niet gedaan. Ik mankeer niks. Ik wil niet met u praten. Ik wil, ik wil, dat, ik wil dat u nou mijn meneer, zaak verlaat. Meneer van u maakt een fout. Hoe moet u zich toch met Aan, dan met uw eigen zaken? Ga toch weg. Het enige dat ik wil is dat u nou mijn zaak verlaat. Goed. Goed, goed, goed. Mocht u toch nog hulp nodig hebben, ik sta altijd op uw beschikking. Ik heb uw hulp niet nodig. Laat me toch maar rust. Goedenavond. Meneer Gordon. Kapitein Lippenaar. Goedenavond. Wat heeft u hier in deze buurt te zoeken? Ach, bent u mij gevolgd? Heeft u daar iets van gemerkt? U bent bij Weizmann geweest. Dan is hij dus toch een patiënt van u. Zoals ik al gezegd heb, daarover kan ik geen enkele inlichting verstrekken. Maak nou niet belachelijk. Als hij geen patiënt van u is, wat heeft u daar dan te zoeken? U maakt mij niet wijs dat u vanwege de goede keuken naartoe bent gegaan. Ik begrijp niet waarom u zo weinig coöperatief bent. U bent per slot van rekening Rijksambtenaar. U heeft boeken in de bibliotheek die op de zwarte lijst staan. Denkt u soms dat ik het niet gezien heb? Bezit van verboden boeken is strafbaar. Wat wilt u van mij? Een beetje medewerking, meneer Gordon. Als het over waarsman gaat, kan ik u echt niet helpen. U heeft zelf kunnen zien dat hij me eruit gegooid heeft. Waarom gaat u naar hem toe en hij niet naar u? Is dat gebruikelijk bij psychologen? Nee, dat is niet gebruikelijk. Meer. Of heeft u toevallig iets anders te doen, hier in de buurt? U doet er verstandig aan ons geen informatie te onthouden, meneer Gordon. Dat heeft toch geen zin. Uiteindelijk komen we overal achter. Overal. Voor ons gaan alle deuren open. Onze onderzoeken hebben altijd voorrang. Uw beroepsethiek is van ondergeschikt belang. U wilt toch geen slechte naam bij ons krijgen? Verdacht worden of een verdachte helpen. Ik weet niet waar u meneer Wijsman van verdenkt. Wat ik van hem weet staat ook in zijn dossier. En daar bent u natuurlijk al van op de hoogte. Wij weten nog iets meer. Maar Wijsmans doen en laten interesseert ons niet. Althans, niet direct. Maar er zijn anderen die zich wel voor hem interesseren. Ja, ik begrijp niet wat u bedoelt. Weisman is niet erg geliefd bij de zwarte bevolking, meneer Gordon. Bedoelt u dat u hem tegen een aanslag wil beschermen? Wat weet u over een aanslag? Vooruit, zeg op. Nou, ik, ik weet niet. Ik, ik maak net uit uw woorden op. Ik waarschuw u, meneer Gordon. Denkt u goed na voor u ons tot uw vijand maakt. Niemand is onsterfelijk. Ik begrijp nog steeds niet wat u van mij wilt. Staat Johnny Weissman onder jullie toezicht? Mocht in uw omgeving ooit de naam Montumayola vallen... dan zou ik u dankbaar zijn wanneer u dat aan ons doorgeeft. Ik ken geen Montumayola. Ik zei mocht die naam ooit vallen. We zouden u werkelijk heel dankbaar zijn. Ik help de politie, maar ik wakker. Goed zo. Dat is beslist niet nadelig voor u, meneer Gordon. Goedenavond, kapitein. Goedenavond, meneer Gordon. <tie> <tie> <tie> <tie> Bent u eh, dokter of zoiets? Ja. Is uh, Johnny, uh, meneer Weissman, een patiënt van u? Waarom vraagt u dat? Nou, hij, uh, ja, nou wij allemaal hier uit de buurt... Uh, we weten dat hij problemen heeft. Het is een goede buur, hoor, maar... Uh, hij is ziek, weet u. Wat handen... wilt u nou eigenlijk zeggen, meneer... Uh... Paridis? Ik ben een Griek. Tenminste, mijn vader was Grieks. Ik ben in Johannesburg geboren... Ik heb een winkel, eindje verderop in de straat. Ik ben dag en nacht open. Ja, je moet kromliggers hier in de buurt wil overleven. Die nacht toen dat met Sissy Abrahamse gebeurde, was die toen ook open? Ja, ja, stond zelf in de zaak. Mijn vrouw sliep. Ik draai altijd de nachtdienst. 's nachts is het te gevaarlijk voor een vrouw. Ik ben nog steeds niet overvallen, maar je kan nooit weten. Heeft u iets gezien? Nee, gezien niet, nee. Stond in de winkel. Gehoord? Misschien. Ja. Geloof dat ik heb horen schieten. Twee schoten waren het. Maar nou ja, ik kan me vergissen. Hè. Mijn winkel ligt 400 meter verderop. Ja, en heeft u dat aan de politie verteld? De politie? Ja. Maar nee, met de politie wil ik niks te maken hebben. Zeker niet met dat stelletje van daarnet. Nou ja, mijn beste vrienden zijn dat ook niet. Nee, dat hebben we gezien. Ze hebben je bedreigd, nietwaar? Hm. Weet u. Johnny Weissman heeft zo zijn uh, connecties bij ze. Kijk je maar uit. Ik wil Johnny Weissman helpen. Het zou goed zijn voor de wijk wanneer dit soort, uh, dit soort schietpartijen ophield. Het deugt niet. Er roept haat op. En de politie komt overal vragen stellen. Dat is niet goed. Wij willen een rustige wijk. Het is al moeilijk genoeg om je erdoor te staan zonder dit gedoe. Vertel u mij eens wat u weet. Vlak voor dat gebeurde... Ik bedoel... Uh, vlak voor dat Sissi... Uh, was er een meisje bij hem in de winkel? Een zwart meisje. Julie heet ze. Ze werkte bij mevrouw Danielson. Even voor elf kwam ze boodschappen doen. Vlak voordat de schoten vielen, ging ze, ging ze die kant op. Ik bedoel, de kant van Johnny Wijsman zaak. U bedoelt dat, dat zij iets gezien wil hebben? Nou, ja. er gaat hier een gerucht. Een, een zwarte verschijning, moet u weten. Het kan niets te betekenen hebben, maar ik zeg het alleen maar voor alle zekerheid. Die jonge dingen zijn zo vreselijk nieuwsgierig. Goed. Heel erg bedankt, meneer Bredes. Ja, niks te danken. Tot kijk, dok. Mevrouw is niet thuis. Goedenavond. Ik. Ik kom voor jou, Judy. Ik heet Gordon. Mag ik even binnenkomen? Mevrouw is niet thuis. Nee, u hoeft niet bang te zijn. Ik ben niet van de politie. Ik ben arts. Ik kom hier omdat ik iets voor Sissy Abrahamse wil doen. Ah. Uh. Sissy? Ja. Ik probeer te weten te komen of iemand gezien heeft wat er precies is gebeurd. Sissy is dood. Dat weet ik. Ik wil voorkomen dat er nog meer mensen sterven. Mag ik even binnenkomen? Kom te binnen. Dank je wel. Dank je. Kende je Sissy goed? Ja, ik kende Sissy wel. Ze, ze was veertien. Was je thuis de avond dat ze naar het café van meneer Weidsman ging? Ja, ik was thuis. Hm. Um, heb jij niets gezien? Nee, ik heb niks gezien. Alsjeblieft, ik... Heb je de schoten gehoord? Nee, ik heb niks gehoord. Waar ben je nou zo bang voor? Alsjeblieft, gaat u weg. Zometeen komt mijn vrouw terug en dan krijg ik op mijn kop. Je weet dat ik niet van de politie ben. Je hoeft niet bang te zijn. Rustig nog maar. Ik geloof je. Jij hebt niets gezien. Ik wil je echt geen last bezorgen. Als jij zegt dat je niets hebt gezien, dan ben ik daarvan overtuigd. En waarom zou jij liegen? Ja. Hm? Bedankt voor je hulp, Julie. Spijt me dat ik je heb laten schrikken. Ik probeer alleen maar te helpen. Ik geloof dat Sissy Abraham zo onschuldig werd vermoord. En ik geloof dat meneer Weidsman heel erg ziek is. Hij moet worden genezen. Zodat het erop houdt. Ik probeer hem te genezen. Ik ben psycholoog. Spijt me als ik je last heb bezocht. Meneer... Uh... Gordon. Uh, Jewel Gordon. Ik ik, uh, ik... ik heb niks gezien, ik, meneer Gordon. Ik, ja, ik geloof je. Ik... Uh... Ik was in de Griekse winkel om elf uur. Hmm. Die zijn zo laat nog open. Ik kwam langs het huis van meneer Weisman. Ja? Ik hoorde meneer Weisman schieten en toen liep er een man langs me heen. En kwam die uit dat café van meneer Weisman? Hij kwam van die kant, geloof ik. Was het een zwarte of een blanke man? Een zwarte. Kende jij die man? Ja. Wie was het? Majola. In dit eerste deel van Haat heeft geen kleur, een hoorspelbewerking in twee delen van Wessel Ebersoons roman 'Divide the Night door Dieter Hirschberg, die werd vertaald door Carina Meidam, hoorde u Hans Veerman als Judo Gordon en Gary Mantel als zijn vrouw Rosa. Sissy Abramse werd gespeeld door Tera van Hoomeijer. Haar broertje door Wiebe Pier Knossen. Jan Borkus speelde Johnny Weisman, Maria Lindes Weismans vrouw. Graham en zijn moeder waren David Koppers en Corrie van der Linde. Kolonel Freek Jordaan werd gespeeld door Hans Karsenbarg. Kapitein Dippenaar door Robert Sobels en adjudant Marais door Hans Hoekman. Cor van Rijn was meneer Parides en Paula Major Julie. Technische realisatie André Janssen en Henk van der Steeg. De regie had Ad Leupler.